Thuis hoort bij de rijken en zich moet laten kijken en op de pier moet zitten om anderen te befitten. Wie een auto moet besturen, al zal hij hem één dag huren en onder het chaufferen luid zitten converseren. Zeg schars als ik dan niet schaar met menis pijn ou dan stuur ik je een kaartje. Ik maak nog een moedervaartje. of wie in het luxe bad zwemt en daarna naar de stad tremt. Wie weet wat knal en chic is, maar niet wat romantiek is, doch wie op scheve schoenen. Gespeend is van miljoenen, of het uitgaand leven moe is, en liever entre nous is. Kan desnoods met een krant aan, eens naar het stille strand gaan. Waar kinderen kuilen graven, en oude opa's draven. Waar mensen eerlijk zweten, en apenootjes eten. Waar ijskoliden leuren, en harde bokken scheuren. En menig zegt lieve schat, ik heb een goede week gehad. Ik breng mijn weekend door met jou in Scheveningen. De zee is blauw, de lucht is blauw in Scheveningen. Daar kan je braai in het zand met een escoe in je hand, zo samen aan het stille strand in Scheveningen. Spraakzame familie met mokums domicilie: Dat hoor je aan hun spitsen met pakjes brood op fietsen en schoon gewassen voeten, omdat ze baaien moeten. Eet smakkend zure stokken Enkel even aan blokken Ma slaat koeket gillen Waarvan de duinen trillen Ze poedelen in het water Een klein geschil ontstaat er Pa heeft zich aangekleed en één pantalon vergeten Moe zegt is nonchalance Omdat je stinkt te chansen Pa zegt wat hatelijkheden Betreffend Ma's verleden Ma wenst hem enkele rampen Van koorts tot lichte krampen Pa zegt als het nou moet schat Dan vaaf ik op een bloedbad. Ben je dan vrij?' Clear. Ik maak de rode zee hier, pa zegt het is waar verdomend Er zou haast ruzie komen Hij kietelt maar weer in haar zij En met een zandbas neuriet hij Ik breng mijn weekend door met jou in Scheveningen De zee is lauw, de lucht is blauw In Scheveningen daar kun je braaien in het zand, met een ijskoe in je hand. Zo samen aan het stille strand in Scheveningen.